Ja, Ingrid Mank, je hebt jouw debuutalbum uit, Ingredients, Proficiat daarmee. Het heeft drie jaar geduurd, je bent er drie jaar mee bezig hè? Uiteindelijk wel. Het is begonnen met gewoon zelf achter de piano en de gitaar. en of, hè, Proberen en proberen en tempo's wisselen en van alles wat. En, maar het, het, het verhaal is dat na een tijd zijn we wel samen de studio ingedoken, Hans en ik. En hebben we, ja, ik denk vier maanden over gedaan of zo. Dus de, dat proces was korter, maar het proces naartoe, naar de plaat uiteindelijk maken, dat heeft wel langer geduurd. Ja. Je hebt uh, conservatorium gevolgd in Nederland? Ja, in Rotterdam. Samen met Hans, dus daar heb ik hem ook ontmoet. En uh, daar heb ik zang, lichte muziek gestudeerd en uh, uitvoerend en doserend en uh, met als bijvak piano. Ja. En dan ben je in een groepje terechtgekomen? Want je hebt al twee CD's uit eigenlijk met die groep. Ja, dat was in Nederland voornamelijk, en, uh, maar dat is al lang geleden en uh, ik merkte wel van ik wil eigenlijk zelf schrijven. Uh, die liedjes waren voor ons geschreven voor de groep en dat, dat beviel mij niet helemaal. Dus toen ben ik zelf gaan schrijven en zo, ja, zodoende ben ik dan nu eindelijk na jaren ook voor anderen te schrijven met heel veel genoegen. Uh -huh. En uh, liefde en plezier en ook lesgeven uh, met liefde en plezier. dacht ik, nu ga ik eens echt iets voor mezelf doen. Ja. In 97 ben je dan inderdaad naar Vlaanderen gekomen? Je hebt het inderdaad, je hebt het net gezegd, onder andere geschreven voor Born Crane. Ja. Fulls Rushed In, als ik me niet vergis. En voor Koen Wouters en Sarah, You Are The Reason. Ja, ja dat klopt. En uh, dan, dan heb ik het genoegen gehad dat dat natuurlijk nummer één is geweest, You Are The Reason. Maar voor de rest ook voor andere geschreven. En met andere geschreven, ik vind dat enorm leuk om in de huid te kruipen van iemand anders. Mm -hmm. Maar onder mijn eigen huid zaten ook nog wat liedjes. Ja. En, ja. Maar je geeft dan eigenlijk een stukje je kindjes Af. Hoe moeilijk is dat als single songwriter om je dus de teksten en de muziek die je zelf hebt geschreven om die af te geven aan iemand? Sommige liedjes zijn natuurlijk in samenwerking met die persoon geschreven, zoals met Stan bijvoorbeeld. Maar sommige dingen zijn ook gewoon geschreven en dus op het lijf geschreven voor diegene en een beetje aangepast. Dus dan vind ik het niet zo erg, want dan schrijf ik het ook met die in mijn achterhoofd, met die persoon. Maar uh, er zijn ook liedjes zoals Kenneth Nieding die ik vanavond heb gezongen en die heb ik met genoegen aan Sarah afgestaan. Maar dat blijft toch een beetje zo van, zou ik zelf ook nog wel willen zingen en uh, zo geschieden hè? Heel opvallend. We horen vooral 70s pop in deze muziek. Klopt dat? Goh, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik hoor van alles. Ik, ik, er zijn verschillende meningen over. En ik vind zelf dat het uh, vrij gevarieerd is. Ik schrijf gewoon heel intuïtief. Ik schrijf niet zo van dat moet klinken als of dat moet zijn als. Of het moet hip zijn of het moet... Ik schrijf gewoon vanuit mijn hart. En, uh, en wat ik op dat moment het leukste vind en het beste vind passen van klank en van instrumentarium. En ik hou eigenlijk niet zoveel rekening met... Ik heb natuurlijk wel mijn smaak en mijn invloeden. Die ik dan achteraf merk van uh, bepaalde liedjes van oh god, dat klinkt een beetje Billy Joel of dat is een beetje The birds. Of... Dat heb ik dan niet, uh, niet bewust gedaan. Heb je samen met Hans Franken in dat artistiek proces soms uh, een moment gehad dat je niet goed wist van welke richting dat je moest uitgaan? Dat je hem tips hebt gevraagd ofzo? Nu, het is wel zo dat ik, als ik achter de piano zit, hij is natuurlijk pianist en ik niet. Dus ik heb altijd van vrij basis akkoorden en dan, dan, op zich klopt dat meestal wel, zegt hij. Maar dan zegt hij, ja je zou ook kunnen. En dan hebben we wel, dat ik zeg, ah ja, dat is wel goed. Of dat hij zegt, ja ik ben eerder wat minder, ik ben wat extremer in mijn klanken. En hij heeft dan zoiets, zou ik toch een beetje minder heftig doen of... En daar hebben we het ook over. En soms is dat wel eens met slaande deur of zo. Van nee, ik, uh, I'm going to put my foot down. <laughs> nu wil ik het zo. Maar meestal komen we eigenlijk best goed overheen. We hebben wel een beetje dezelfde smaak. Dus dat, dat is wel heel handig. Ja. Op welk nummer ben je het meest trots dat dat van jou is? Dat dat op deze CD staat? Oh, dat is heel moeilijk. Want dat is echt zo kiezen tussen je kinderen weet je. Maar ik vind zelf Jacob uh, heel mooi omdat het heel erg persoonlijk is. En All For You This Much is voor mijn kindjes geschreven. Dus die liggen mij... Die, die moet ik echt met een krop in mijn keel zingen. Maar Jacob bijvoorbeeld... Er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, de, Nee, dat vind ik eigenlijk het minste. Maar voor mij niet. Voor mij is dat het meest veelbetekende nummer. Maar ja, elk nummer heeft zo zijn eigen... Ja zijn eigen insteek, zijn eigen inbreng zijn eigen verhaal soms lijkt het van niet, zoals Song That Makes Me Live, dat lijkt heel vrolijk, en, maar er zitten ook heel veel sublagen onder die, die mensen niet weten maar die voor mij ook heel belangrijk zijn dus ja, eigenlijk vind ik het heel moeilijk om te kiezen ja. vraag het me morgen nog eens ja. zeg ik misschien iets anders ja. het live optreden dat gaat jou wel af hè. je hebt ook een hele tijd backing vocal geweest ja. Ja, je hebt dat, dat podium dat, dat ken je, hè. dat heeft geen geheimen meer voor jou Nee, ik voel me wel als een vis in het water op het podium. Zeker met, met de muzikanten om me heen. Het maakt me eigenlijk ook niet uit. Als ik met mijn kameraden op het podium sta, als ik met de muzikanten op het podium sta, dan ben ik net een klein kind. Echt, ik ben gewoon zo blij als een klein kind. Ja. En nu wil je waarschijnlijk toeren en in de ja, zomer ook? Heel graag. Ja, ik zie mezelf echt als een troubadour. Ik ben aan het studeren op die gitaar, want ik ben eigenlijk vrij laat met gitaar begonnen. En, maar ik vind het super instrument. En ik voel me echt zo van een troubadour aan het hof. Ik wil bij de mensen thuiskomen. En uh, dat, dat in de breedste en in de smalste zin van het woord. Oké, okay, dankjewel. Ik hoop alleszins dat uh, je bij heel veel mensen mag thuiskomen. Veel succes uh, met jouw nieuwe CD en met de aankomende tour. Dankjewel, dankjewel.